Goedenacht weer. Een hoerspel van Rosemary Templin. Nee, nee. nee. oh, ja. Ze zou eigenlijk de lift voor ons in bedrijf moeten laten. Vind je niet? Oh ja? Dacht je dat ze een dubbeltje extra zou uitgeven aan stroom? Voor twee arme sloven. <laughs> Geen Als je bedenkt... ...dat een heleboel mensen ple plezier maken s'nacht... Ja. ...terwijl wij ons in het zweet werken. Oh, ik moet een minuutje... ...een minuutje uitrusten. Alles ik wel. Ja. Oh, cheers. Kijk eens aan die maan. Dat moet er niet. Nou, kijk toch. De glas. Brengt het ook ongeluk? Nou, eigenlijk alleen als nieuwe maan is... ...maar ik kan niet voorzichtig genoeg zijn. Nou, kunnen we weer, nee. let je wel eens op de maan als je s morgens naar huis gaat. Het enige waar ik dan nog aan kan denken Zijn mijn voeten. Het is zo'n triest gezicht. Hij wordt bleker en bleker. wie, oh, oh dat is een mooi. Als je weer in een van je diepzinnige stemmen wil komen... Nou, dan zal de aanblik van de smeerboel op het kantoor... hebben. Nee, ze is meestal niet <lacht> Oh, Nou, dat heb ik je gezegd? Wow. Ik krijg er wat van. Ah, het is hier elke nacht erger. Ah. We moeten toch eens even zien? Ja, Echt, alles smijten ze maar op de vloer. Granten, papier. Daar sinaasappelen schillen. Daar wikkels van ijsjokola. Ze moesten ons maar uitrusten met prikstokken. Dit als parkwachters. Oh, ik zal er meer aan prikken dan afvallen als ze me maar zin gaven. Uh. Zeg, euh, doe jij de kezijnen weer? Huh? Weet je wat mij nou interesseert? Ja, mannen. Nee, hm? echt. Ik ben erop gaan letten sinds ik met het schoonmaken van 's s'nachts begonnen ben. Waarop gaan letten? De bazen, hè? de directeur en de chefs, hm. die houden hun kamer netjes. als je in een privé kantoor komt, hè. Nou, het lijkt wel of de directeur een stofdoek over zijn bureau heeft gehaald. <laughs> maar hoe lager je komt, hoe groter de rommel. Hm? Ja, met de kleine bediende en zo is het de ergste. Die gooien alles maar naast zich neer. Lijkt <lacht> of ze thuis een stukje slavin hebben om alles voor ze op te ruimen. Vrouw is alleen maar een andere naam voor slavin, liefje. Maar ik vind dat hersens en netheid samen gaan. <lacht> dat zou ik die keren van mij wel eens willen vertellen. Ah, ja, ik mijne ook. Bob smijt ook alles maar op de grond. net er dat zootje hier... Ik was ze nog niet uitkleden zonder de slaapkamer en een uitdragerij te veranderen. Alle mannen zijn eender. Weet je wat Bob vanavond zei, voor ik wegging? Nee. Hij zei dat hij het griezelig vond, wat, nou, eh, wat we hier iedere nacht werken. Zonder ooit één van de kerels te zien die hier overdag werken. Oh, maar je leert ze kennen zonder ze te zien, weet je niet. Hm? Mijn zoon werkt bij een kleermaker. Ja. Hij zegt dat hij de mensen kent en de manier waarop ze zich kleden. Ik zeg hem dat ik de mensen ken en de manier waarop ze s'avonds het bureau achterlaten. We zullen een boek moeten schrijven Jess, over de psychologie van oh, het bureau. Nou, neem nou bijvoorbeeld de knap die hier zit, hè? Mm -hmm. Eén box, zenuwen. Hm. Ook zo wat, zowat ja, 40 sigaretten per dag. Maar als die halverwege is, maakt hij ze uit. Kijk, lange feuken. Kapitaal aan feuken. Oh, nou, en die hier. Wet op paarden. Al zijn kranten zijn met de toto naar buiten gevouwen. En deze meneer is van het besluiteloze soort. Kijk eens. Allemaal platjes voor dezelfde brief. Bij de aanhef zit hij altijd te dubben moet hij dan nou met geachte heer of wel edele heer beginnen hé hey, mooi eh? deze hier, dat is een vies punk, hoor en mooi zien wat hij op zo'n vloeiblad heeft zitten tekenen ach ja hij schijnt het moeilijk te hebben <lacht> ja. er is maar één man op dit kantoor die ik directeur zou maken nou ah. Hij zou het verdienen ook nog. Dat geloof ik vast. Hé, nee, wie? Dat bureau in de hoek. Helemaal opgeruimd. Hmm. Hij laat dat altijd zo achter. Ja. Hij is. Hij maakt zelfs zijn asbak leeg voor hij weggaat. Doet de peukjes in een envelop en gooit hij in zijn prullenbak. Ja, nou. Hij laat nooit iets op de vloer slingeren. Uh, hij is uh, attent. Zijn oren zullen wel duiten. Oh... Kijk, wat is het? Oh ja, yeah. hij heeft een brandplek gemaakt op de rand van zijn bureau. Nou, dat kan ik nou toch weer zo attent niet vinden? Ach. Kijk eens, Jess. Jess. Kijk eens. Hij heeft geprobeerd het zelf eruit te halen. Wat? Nou, zeggen de wonderen zijn de wereld nog niet uit. je, oh, Kijk. Ja, hij heeft Kijk. geprobeerd het weg te poetsen. Nou, je hoeft niet zo verslagen te kijken, Molly. Verslagen ik? Ja, ah, dat is niet zo gek. Ja, maar het, het moet jou toch ook opvallen, Jess. De meester zou het gewoon in de werksters hebben overgelaten, maar hij niet. Hij is werkelijk attent. Zeg, raak nou alsjeblieft niet weg van een man die je nooit ziet. Dit <lacht> <Dat> is een idioot, <lacht> <lacht> ah, Ik weet nog zo nut niet of dat niet veiliger zou zijn. Wat? Nou, verliefd, worden op een vent die je nooit te zien krijgt. Dat bespaart je een hoop ellende. En als ik ellende zeg, weet ik waar ik het over heb. Een jong ding dat naast ons woont was alleen maar verliefd op de liefde. En alles was koekenij met haar. Toen kreeg ze kennis aan een vent van vlees en bloed. Stapel gek was op hem. Nou? Wat is er van verkeerd, zo? Alleen maar dat zij gisteren naar het huis voor ongehuwde moeders kon wandelen. En dat hij hem gesmeerd is. Oh, mannen. Met dit was alleen gaat het er niet uit, hoor. Wat? Zeg! Sta jij nou nog te staar op meneer ze brandplek? Nee, zou er morgen wat spul voor kunnen meebrengen? Oh, ze loven je toch niet zo uit. Je krijgt toch stank voor dank. Nou, zo. Als jij nou eens begint met. Wat ben je nou aan het doen? Oh, ik schrijf maar alleen maar een briefje dat ik morgen spul zal meebrengen om die vlek weg te krijgen. Goedemorgen, Collins. Hé, hey, Collins, moet je nou eens horen. Wat is er? Een briefje op mijn bureau. Geachte heer... ...maak u geen zorgen over die brandplek. Ik zal er iets voor meebrengen... ...en hem grondig wegwrijven. ...hoogachtend... ...mevrouw Kaijder. Nou ja, nou. om stil van te worden. Op mijn bureau zitten tientallen brandplekken... ...maar eh, al wat de werksters doen is afstoffen. Mevrouw Kaijder. Hm. Een mens is geneigd te vergeten... ...dat werksters die s'nachts schoonmaken namen hebben... ...dat ze leven... ademen, ...als wij bestaan... Als wij lekker op één uur liggen, Het is een schande. Nou, ze krijgen er toch voor betaald? Verrecht weinig. Nou, maar even. De meesten doen er ook voor echt weinig voor. Ze stoppen de boel droog af, is dus dat? Dan kun je ze nog niet eens kwalijk nemen. Als je de bende ziet die wij ze aan ons achterlaten. Ah, Doe me dan nou lol. We kunnen nu helemaal niet allemaal de pietlut uit hangen, dat is genoeg. Bedoel je mij? Nou, je hebt toch wat van een oud wijf zoals jij iedere avond opraakt? Ik heb geen last van mijn rug. Ik kan best oprapen wat ik heb laten vallen. Oh, ben je uitgepreekt? Ajo, ah het is zo kinderachtig. Een ander opzettelijk werk te bezorgen. Ik geloof dat jij thuis aardig onder de pantoffel zit. Integendeel. Ik geloofde dat juist de pantoffelhelden zijn die zich hier onbehoorlijk gedragen. In de kantine is net zo. Ik heb altijd het gevoel dat de luiden die het hardst over het eten klagen thuis slechter zijn gewend. Maar uh, de indruk willen wekken dat het niet zo is. Het is mogelijk. Ik heb het wat uit. Moet je het? Nee, dank je. Ik heb er Alsjeblieft. Kijk nou eens wat je doet. Ik denk dat niet eens bij na. Je smijt hem op de grond en een ander kan hem oprapen. Had duvel op, man. Ik heb je nog een gezegd, ze worden ervoor betaald. Weet je wat ik zou willen? Dat hele lauwe zootje per nacht hierheen halen en ze allemaal dragers, als meerboel laten redden. En dan wij er hele dag op een kantoor. Lekker zitten niks, hè? Nou, kijk eens, Jess. Bijna niks meer te zien. He? Ik snap niet wat jij er druk voor maakt. Ik weet dat je er nog geen dankie voor krijgt. Aangenomen, Jess. Ik weet dat hij een briefje voor me neerlegt om me te bedanken. Als hij dat doet, vlieg ik gillen tegen de muur. We ben je om? Om een kwartje? Goed, aangenomen. Nou, wat heb ik je gezegd? Een briefje. Keurig in envelop. Met mijn naam erop. Nou, nou. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wat staat erin? Mm, eens kijken. Beste mevrouw Kader. U hebt het keurig gedaan. Wel bedankt. G revend. Nou. Alsjeblieft, je kwartje. Ah, nee, laat me. Doe niet flauw, hè, is wedden. Nou, goed dan, dank je. Hé, hey, er zit nog wat in die envelop. Jess, heeft er een riks in gestopt. Goh, wat een bof. Ah, dat kan ik niet aannemen. Doe niet zo kinderachtig. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, kan, dat kan ik absoluut niet doen. Nou, goed, je hebt anders niet veel keuze, hè, je ziet hem nooit. Ik kan het geld hiervoor neerleggen met een briefje. Oh, je bent gek, kind. Oh, ja, het is jouw begrafenis. Ik ga vast naar je naast. Jij, ja, kom zo. Even een briefje schrijven. Beste meneer Reven, zou u het geld terug? willen nemen dat u zo vriendelijk was me te geven. Ik heb het liever niet. Ik vind het prettiger uw bureau schoon te maken... ...dan dat van een van de anderen. Omdat u het niet altijd zo niet. netjes houdt. Het, het zijn mensen. mensen zoals u... ...die maken dat ik van mijn werk houd. Ik kan maar beter niet schrijven... ...hoe ik over sommige van uw collega's denk. Met de meeste hoogachting... ...Molly Carden. Weer een brief van je vriendin? Van mevrouw Keijer, ja. Nou, kom eens voor de draad. Maak me deelgenoot van het ja. blijde nieuws. Ik had een riks voor haar neergelegd, maar ze willen hem niet hebben. Dat geloof ik niet. Het is toch zo. Je kunt het beter aan mij geven om op een paard te zetten. <laughs> Nooit het mijn leven. In de koffiepauze ga ik een doos chocolade ja. voor kopen. Dat is werkelijk een heer mooi. Die is erg aardig van hem. Hij hoeft het helemaal niet te doen. Wat schrijft hij? Even kijken. Beste mevrouw Kader, dank u voor uw vriendelijke opmerkingen over mijn bureau. Wat? In mijn vorige briefje heb ik hem geschreven dat hij zijn bureau zo netjes houdt. Aha. Een klein compliment. Hè? Nou, lees me verder. Ja. Het was taktloos van me om geld neer te leggen. Het spijt me ontzettend. Maar zou u deze bonbons willen aannemen? Misschien veraangenamen ze uw nachtelijke arbeid een beetje. Hoogachtend, Gerald Reven. Ah, Gerald? We gaan vooruit. Hier, neem er een, Jess. Die is niet mee naar huis nemen. Uh, liever niet. Oh. Denk je dat, dat je man vervelend zal doen? Hm? Die? Die merkt alleen wat van Massenet niet op tijd klaar is. Die van mij is net zo. Man, neem er nog een. O, oh zeg, zijn ze niet saai? Hm. Net kleine flesjes allemaal. Ik, ik neem die met whisky erop. Ik hoop dat er drie in Met whisky. Ik, ik neem Krem de mand. Oh. Straks schoppen ze ons nog te ruik, de drank gebruiken de de werktijd. Hé, mm hoe -hmm. gaat je? Voor me nou, voor me naar even. Mm -hmm. Je moet maar weer een aardig briefje schrijven. Vertel maar dat je collega de likeur lekker vond, maar de fles is te klein. <laughs> Oh, ze bedankt me voor de bonbons, meer niet? Nee, nee, nee. Nee hoor, de hele brief wil ik horen. Of uh, is hij te persoonlijk? Je bent een funsventje. Dat is Harry Miller ook. En die noemen ze geniet. <laughs> ik moet je te heus teleurstellen. Ze schrijft alleen maar... Beste meneer Raven, bedankt voor de heerlijke bonbons. Het was zo aardig van u dat ik werkelijk niet weet wat ik moet zeggen. Molly. Aha, Molly. Roerend, uh. hè? Zoveel dankbaarheid voor een kleinigheid. En wat nou? Daar ben ik benieuwd naar. Hoe bedoel je? Deze mooie vriendschap houdt je toch zeker niet mee op wel? Zeg, moet je je bureau eens zien? Wat is er mee? Wat er mee is? Het is zo hartstikke mooi en glad gevreven dat je erin kunt spiegelen. Vergelijk dat eens met de rest. Dat noem ik nou begunstigd. <laughs> ik, ik ga me nog schuldig voelen. Oh, ga de weg, man. Jij voelt je als een hop met zeven staart. <laughs> en ik neem dat je niet kwalijk, je hebt de verovering gemaakt zonder dat je er zelf bij was. Dat noem ik nou een sterk staaltje van persoonlijke aanpakjeskrat. Als jij je bureau netjes hebt opgeruimd, ja, nee. zou het jou ook zijn overkomen. Morg alsjeblieft niet, mij te veel moeite. En uh, ik zou me niet kunnen veroorloven. bonbons te kopen voor een romantische mevrouw Dinges. Maar neem voor mij aan, Molly laat je niet meer los, nou ze je al gevonden heeft. Er komen vast nog meer brieven. Wat zei je daar nou? Een cake. Een cake? Mm -hmm. Voor meneer Reven. Ik kon toch zo'n mijn bons niet aannemen zonder wat voor terug te doen. Ik zou maar een beetje voorzichtig zijn als ik jou was. Voorzichtig? Ik weet niet wat de controleur zou zeggen als hij te weten kwam... dat jij cadeautjes geeft aan personeelsleden van de dagploeg. Het is geen cadeautje. Het is een soort uh, terugbetaling. Nou, je zal zelf wel het beste weten wat je doet. Ik zou het toch maar met niemand over spreken. Oh, natuurlijk niet. Ik heb het jou alleen verteld omdat je me daarna vroeg. Ben jij nou echt zo stapel op die knal? <lacht> niet zo idiootjes. Ik heb hem nog nooit gezien. ...die is natuurlijk een getrouwde vent. Ha, en? Ik ben een getrouwde vrouw. Een vrouw voor de weekend, net als ik. Hoe vindt die Bob van jou dat je s'nachts werkt? Oh. Hij is blij met de extra inkomsten. Je kan allerlei rekeningen betalen waar ik vroeger geen raad mee wist. Vroeger heb ik wel eens overdag schoongemaakt. Maar de lonen s'nachts zijn hoger. Mm. Nee. Bovendien vind ik dit prettiger. Wat doe jij overdag? Dus een ontbijt klaarmaken. Het huis op kant brengen. En dan naar bed. Het wordt tijd is om het avondeten te koken. Ja. Dus de avond zijn jullie bij elkaar. Net als Frenke niet. Meestal kijken we naar de tv. Wij hebben geen tv. Het zit nog steeds in de bij ons. En eh, nou ja. Bob zit toch meestal in de kroeg. Met zijn vrienden. Knap eenzaam voor je. Als ik dit zo hoor, liefje. Och. Is dat niet in al huwelijk hetzelfde? Als de mensen zo oud zijn als wij en hun kinderen zijn volwassen geworden en uit huis gegaan. Ja. Ik weet wel dat het gezinsleven de hoeksteen van de natie wordt genoemd, meer van het moois. Misschien is dat ook wel zo als het gezin jong is. Maar als de kinderen helemaal het huis uit zijn, staan de ouders met lege handen. Ja. zijn vergeten hoe ze het alleen met z'n tweeën goed kunnen hebben. Aan het eind van het liedje is... dat ze met elkaar toch eenzaam zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het leven speelt een spelletje met je, vind je, ja. als je mensen ontzettend veel tijd te hebben als je jong bent... dan merk je ineens dat je bijna aan het eind van de reis bent... dat je niks hebt gedaan. Niks hebt gehad dat je alleen maar hebt gewerkt en gezorgd... en geprobeerd er wat van te maken. Ach, ik weet wel dat mensen zoals ik niet het recht hebben te klagen... als er nog zoveel anderen zijn die het slechter hebben. Gevangenissen, kampen, of die verhongeren in China of India. Maar de wetenschap dat een ander het slechter heeft dan ik... heeft mij nog nooit geholpen. Waarom is het allemaal zo? Waarom in godsnaam? Molly, ben je nou gek om zoiets te zeggen op jouw leeftijd? Je, je bent nog jong. Jong, ik ben 44. Nou, daar zie je er niet naar uit. En wat is 44 nou nog? Ik ben bijna 60, dus wat anders, hè? Ach, het is ook niet zozeer de leeftijd. Het is de gedachte dat je altijd maar blijft doorgaan in diezelfde sleur. Jij bent in een moeilijke leeftijd, kind. Dat is wat er met jou aan de hand is. Over een jaar of tien voel je je veel beter. Hou. Dankjewel. Huis. Ik heb een heel gekke tijd gehad toen ik in de veertig was. Ik was me gesmeerd met een knul. Weggelopen bij je man? Precies. En toen? Na twee weken ben ik weer bij hem teruggekomen. Waarom? Hij had me geschreven dat hij niet buiten me kon. Ze kunnen niet zonder een vrouw zien. Hulpeloze kinderen zijn het. Daarom winnen ze het. Altijd. Ik moest er altijd aan denken hoe die daar zonder een behoorlijk maal eten zo zitten. En hoe je de boel zou verwaarlozen. Toen ben ik maar teruggegaan. Hebben ze nooit meer over gesproken. Hm. Maar waarom zouden wij ons wat van z'n hand trekken? Trekken zij zich wat van ons aan? Ze krijgen pas erg in ons als we er niet meer zijn. Ja is net als bij een oud meubel. Ze zitten erop, maar ze zeggen nooit dankje. En daarin is deze meneer Reven zo heel anders. Daar weet je niks van. Het kan thuis wel een duvel zijn. Nee, hij is aardig. Hij houdt rekening met anderen. En dat doen dan niet veel. Wat denk je, Jess? Zou je die cake lekker vinden? Ha, hij zou wel gek zijn als hij hem niet lekker vond. Maar, ja, Mooi. je moet het niet te vaak doen. Anders beginnen de kerels van kantoor om ermee te treiten. En je weet hoe rot een man het vindt om met zoiets gepest te worden. Alsjeblieft. Wat heb ik je gezegd? Weer een missieve van je onzichtbare dienst, maar. En eh? Een cadeautje als ik het goed zie. Verturje. Ik dat ze het maar niet gedaan had. Nou, vooruit. Maak eens open. Vruchtenkijk. Mmm, Lekker spul. Nou zeg, is dat ware liefde of niet? Toe, kolens doe lol. Vind je niet fijn uit de verte aan beter te worden, oude jongen? <laughs> nou, we zullen hem vanmiddag bij de thee opeten. Dat is wat anders dan de walgelijke broodjes die ze hier serveren. Bedoel je dat je dit romantische geschenk gaat delen met ons? Oh, maar ik doorzie het motief bewaarde, waarde, Watson. Jij bent bang dat je vrouw lastige vragen gaat stellen als je mee naar huis neemt, hè? Collins, alsjeblieft. Ik heb deze dame nog nooit ontmoet. <laughs> zeg, zeg wat zei ze. Hm, wees mij, zo gaan we weten. Dank je. Beste meneer Raven, ik hoop dat u het goed maakt. Ik dacht dat u deze cake misschien lekker zou vinden. Ik heb hem zelf gemaakt. Nou, nou. Voor het geval dat u trek mocht krijgen vandaag. Molly. <lacht> <Jeez>. <lacht> zij heeft er een aardig bedankt, liefje kerel. Misschien krijgen we het dan elke dag een. En zij voelt er meteen bij dat ik te mijne graag met glazuur heb als het niet te veel moeite is. <lacht> Beste Molly. Doe maar Bij je voornaam. Nou. Ja. De cake was heerlijk. Dank je wel. Ik heb hem met mijn collega's gedeeld in de theepauze. En we zijn het er allemaal over eens dat je hem fantastisch hebt gebakken. Nou, kijk eens aan. Maar je moet je echt niet zo voor me uitsloven. Het is erg lief van je, maar het geeft me een schuldig gevoel. Met vriendelijke groeten, Gerald Raven. dankbaar is hij wel, dat moet ik toegeven. Maar je hoeft zich toch niet schuldig te voelen? Dat zal ik hem nog schrijven. Uh, uh, beste meneer Raven. Ik ben erg blij dat u de cake zo lekker hebt gevonden. Het was echt geen moeite. Ik doe het met plezier. Voelt u zich alsjeblieft niet bezwaard? Mooi. De volgende keer wordt het veel liefs. Lep erop. Collins. Ik uh, heb een cadeautje voor u gekocht. Zo. Kijk. Hoe vind je het? Hm? Een borst? Heel aardig. Het is maar een maaier, maar ik, ik, ik vond de voor hem zo mooi. Een Tudor-roos, hè? Ja. Denk je dat zij hem ook mooi zou vinden? Mijn liefde is als een roze-rode roze. Rode roze. Nee, nee, nee, nee, even serieus. Vind jij het wat? Natuurlijk. Dat is een mooi ding. Ik vind het verdomd aardig van jou dat ik je hier zo zoveel moeite geeft. Het is het minste dat ik kan doen. Het is erg lief voor me geweest zonder dat er een reden voor was. Ik zal dit briefje bij insluiten. Beste Molly ingesloten cadeautje is om je te bedanken voor de goede zorgen... die je elke avond weer aan mijn bureau besteedt. Ik heb het bijzonder gewaardeerd... en ik word enorm benijd door het hele kantoor. Zo goed? Keurig. Keurig. Maar, uh, wou je ook niet schrijven dat je... Nee, nee, nee, dat kan ik beter laten, geloof ik. Ik schrijf alleen maar over de poosje. Moet je zien. Oh, meid. Wat een pracht van een broche. Is die van hem? Ja. Maar waarom? Weet ik niet. Hij bedankt me alleen maar voor het schoonhouden van zijn bureau. Oh, wat aardig, Romantisch, hè? Hm. Nou, schrijven we maar meteen een leuk briefje terug. Nee. Nee? Wat mankeert jou? Niks, maar ik wil er nou serieus voor gaan zitten. Ik kan niet hier in een paar gepikte minuten. Waar dan wel? Thuis. Als Bob weg is, dan kan ik er de hele dag voor nemen. Dat slaap ik mij eens een keertje niet. genoeg gegeten, Bob? Ja, ik, uh, ik had nog wel een eigen lust bij. Oh zal ik even... Nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is wel goed zo. Molly. Ik, uh, Ik moet je wat vertellen. Je hebt deze week het geld niet voor de huur. Hoe weet je dat? Omdat het nog nooit anders is geweest. Altijd als jij je geld hebt verspild bij de hondenrennen. Dan kom je met de ontroerende inleiding. Molly, ik moet, ik je, moet je wat vertellen. vertellen. Iets anders heb je me nooit te vertellen. Spuit me, Mol. Ik, uh, ik was er zeker van dat hij winnen zou. Geef niet. Ik red me wel. Volgende week dan krijg je dubbel. Hoeft niet. Het gaat zo ook. Nou, na al die jaren... weet ik bij jou nog steeds niet waar ik aan toe ben. Ik weet niet wat je bedoelt. Nou, anders heb je altijd de pest in me dat soort akkefietjes. En nou, nou, nou, nou, nou, nou doe je net alsof, alsof er niks aan de hand is. Je kan me niet meer druk maken over dat soort dingen. Ja, ja maar. Maar begrijpen doe je het niet, hè? Wat begrijpen? Nou, de sensatie van het gokken. Echt, ja. Als je er goed over nadenkt, mol. Blijf er anders over. Oude sleur, elke dag weer. En elke nacht weer. Mensen mens moet toch wat hebben? Sommige kerst leggen dat allemaal die jongrietje. Dat heb ik nooit gedaan. Dat weet ik. Anderen, zoals ik... Nou, die, uh, die reageren het allemaal af met een biertje of met een gokkie. Ook niet mooi, weet ik wel. Bob. Ook niet mooi. Bob, ik verwijt je niks. Echt niet. Ik weet wat je voelt. Vroeger heb ik bonje gemaakt om de kinderen. Ik vond het toen zo'n geldverspilling. Maar nu is het allemaal veranderd. Je, je missen, hè? Ja. Yeah. Spijt me voor je man. Och, zo is het leven. Hm, het leven. Vergelijksjes. Het leven dat je had willen leven. en het leven dat je tenslotte hebt geleefd. Het is net of het twee heel verschillende dingen zijn. Ik wist niet dat jij het zo voelde. Voelen we het zo niet allemaal dan? Yeah. Ja. Misschien wel. Jij bent veranderd de laatste tijd. Bob, kijk eens hoe laat het al is. Goeiemade. Ja, dat komt er nou van als je... ...als je filosofisch gaat doen... het ontbijt. Nou. Dag, meid. Slaap lekker. Hè? Dag, Bob. ...beste meneer Reven. Allereerst dank ik u... ...voor de prachtige broche. Al sinds jaren... ...heeft niemand me meer... ...zo'n mooi cadeau gegeven. Het is een gek idee... ...dat we elkaar nu al een tijd lang... ...brieven sturen en zo... ...maar dat u feitelijk... ...niks van me weet... ...behalve mijn naam. Als kind... ...heb ik op het platteland gewoond. Mijn ouders hadden een dorpskroeg. Ik hield van het land. Maar hoeveel ik ervan hield... ...heb ik me pas gerealiseerd... ...toen ik er wegging. Ik trouwde, ziet u. Hij heet Bob... ...en hij is fabrieksarbeider. Ik leef dus al sinds mijn achttiende jaar in de stad... Ik ben nu 44, maar mijn vriendinnen zeggen dat je dat niet allemaal kunt zien. Ik heb twee kinderen. De oudste, Tom, is 25. Hij is instrumentmaker en woont in een van de buitenwijken. Hij heeft een erg aardig vrouwtje. De tweede, Mary, is 22. Zij en de man zijn een jaar geleden naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd. Bob en ik zijn dus alleen over. Hij is een goede kerel en we kunnen best met elkaar opschieten. Maar... Het is eigenaardig dat je jarenlang met iemand kunt samenleven... ...en dan ineens merken dat je elkaar eerder minder begint te kennen dan meer. Ik heb me daar eerst weinig van aangetrokken. Maar op de een of andere manier heb ik de laatste tijd het gevoel... dat als er niet gauw... iets heel moois gebeurt... dat het dan nooit... nooit meer zal gebeuren. En dat dan alle dingen... waarvan ik gedroomd heb toen ik jong was... leugens zijn geweest. Het is alsof het leven... Veranderd is in één grote leugen. En er is niemand om mee te praten. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik dat zomaar aan u schrijf. Maar nu u me zulke mooie cadeaus en briefjes hebt gestuurd, had ik het gevoel... ...dat u het zou begrijpen. Misschien... ...ontmoeten we elkaar wel nooit. Maar ik wou... ...dat u zou weten... ...hoe ik het voel. Veel liefs... ...Molly. Morgen, heren. Ja. Morgen, morgen. morgen, Collins. Goedemorgen, even. Nog geen brief van je betoverende Molly? Hoe weet je dat ze betoverend is? Dat zijn vrouwen die je niet ontmoet altijd. Hij die niet ziet aan te schoon hebben, jongen. Wat schrijft ze? Niets, Holland. Maar je bewijs maken dat ze je niet bedankt voor die broche. Ah, oh, kom nou. Waarom zou ze? Het was maar een klein cadeautje. Ze zullen het druk gehad hebben. Toch verbaast het me. Het is niet belangrijk. Nee, jij vindt hier natuurlijk niks belangrijk meer... ...dan je een betere baan krijgt, hè? Je bent een boffer, jij. Och. Ik weet niet. Ik zal dit kantoor missen. Schrijf je ons nog eens? Laat ons weten waar je woont en eh, hoe het met je gaat... Dat zal ik doen. He, he. Hier zijn we klaar. Zeg, uh, Molly. Heb je die brief voor meneer Reven nog geschreven? Ja. Hier. Nou zeg. Dat is een dikke... Hoe lang ben je daar wel mee bezig geweest? Oh, een, een tijdje. Ik wil werden dat je helemaal niet geslapen hebt. Heb ik ook niet. Hm, het is Jan te zien. Je hebt kringen onder je ogen van hier tot ginder. Zeg, hij zal het wel vreemd gevonden hebben. Wie? Meneer Even. Wat dan? Nou, dat er gisterenmorgen geen kattenbelletje van je was. Wat heb je nou allemaal geschreven? Oh, niks bijzonders. Wat zou je aan die dikke envelop niet zeggen. Het lijkt wel of je hele levensbeschrijving erin zit. Is dat niet zo gek, Jess. Waarom zou ik mijn levensbeschrijving sturen? Omdat je de laatste tijd in zo'n vreemde stemming bent. Dat ik jou tot alles in staat toch? Oh, onzin. Goed. Onzin. Maar je zou toch wel eh, gek gevonden hebben dat er geen krabbeltje voor hem was. Ja. Maar als hij dit gelezen heeft, dan begrijpt hij het wel. Hij heeft op een afspraak al gestuurd. Natuurlijk ja, niet. Maar je zou het wel willen. Nou, en? Het toehoud is mijn oppertje gevraagd, zeg. Je speelt met vuur, liefje. Kan me niet schelen. Het is het waard. ...bij het raam geschoven. Wat is er hier gebeurd? Zo slordig laat hij het nooit achter. Nee. Toch legt hij een envelop. Hij is vast ziek geworden. Het is niks voor... Oh. Wat is er? Het, het is mijn eigen brief. Niet opengemaakt. Is daar wat bijgeschreven? Nee. Wat is er? Niks. Het spijt me. Sinds vandaag werkt meneer Raven hier niet meer. Jij, Collins. Nou, dat verklaart dan die broes. Het is een afscheidscadeau. Waarom heeft hij dat niet gezegd? Omdat hij gevoelig is. Als het je geschreven had, zou het gevoel hebben gekregen. dat je ook voor hem iets zou moeten kopen. Ja. Meid, had hem nou toch maar meteen een briefje geschreven. die nacht dat je die bros vond? Ik heb het je nog gezegd. Ja. Oh, doe. Kijk niet zo, liefje. Het is het eind van de wereld niet. Lieve hemel, die... je hebt die vent nog nooit gezien. Hij is natuurlijk zo lelijk als de nacht. Huis. Praat hem er niet meer over, Jess. Het komt er niet meer op aan. Niks komt er nog op aan. Onder ons, meid. Geloof dat het zo het beste is. Ja, dat is het ook. Gelukkig. Dat hij deze sentimentele brief niet gelezen heeft. Zo, de prullenmand. Daar hoort hij. Nou, Jess, die beroost ik met een flinke beurt nodig vanavond. Ga eens in de waszet. Bijt is klaar, Bob. Ja, kom al. Ik heb vandaag twee eieren voor je gepakt. Oh. Nou, eh, dat ziet er best uit. Ja. Hey. Moet jij niks? Ik heb genoeg aan een kop thee. Je moet er wat eten. Waarom? Je zit er voor een stomme vraag. Voel jij je wel goed, mol? Ja. Je ziet er een beetje verkreukeld uit. Nou, zullen ze dus ook niet in het Brits Museum hangen? Nee, die slag is jou. Zit de radio bezan? Ik kwade weer een bericht horen. Het is nog niet zo laat. Ze zijn nog aan de muzikale ochtendpot bezig. kunnen we er ook wel bij nemen. Met een gek mooi muziekie, hè? Ja. En Molly. Zeg, zeg Molly. Wat is er? Niks. Nee. Om niks hou je niet. Wat is er gebeurd? Niks is er gebeurd. Nooit zal er wat gebeuren. 8, Een huurspel van Rosemary Templey werd gespeeld door Faye Sierrone als Molly Kader, Jan Burkes als Bob Kader, Eva Jansen als Jazz, Harry Bronk als Gerald Raven en Johan Wolder als zijn collega Collins. De regie had Jan C. Huber.